Zes uur. Marks zijn met het NOS Journaal. Zeker drie Europese bedrijven leveren geavanceerde surveillance technologie... aan veiligheidsdiensten in China, meldt Amnesty International. Een van die ondernemingen zit in Nederland, in Wageningen. Dat bedrijf zegt een systeem te hebben verkocht... aan Chinese universiteiten voor gedragsonderzoek. Volgens Amnesty lopen de bedrijven het risico... dat ze bijdragen aan mensenrechten schendingen in China. Horeca-gelegenheden in een groot deel van de Randstad moesten vannacht om 1 uur dicht... als gevolg van de strengere coronaregels. Om middernacht mocht er al niemand meer naar binnen. De nieuwe coronaregels gelden sinds gisteravond. In sommige regio's zijn buiten de landelijke maatregelen extra maatregelen van kracht. In bijna heel Nieuw-Zeeland worden de coronabeperkingen opgeheven. Alleen in Auckland blijft een deel van de maatregelen langer van kracht. In die stad was vorige maand een uitbraak. Als het aantal besmettingen niet verder oploopt, worden ook in Auckland de coronamaatregelen verder versoepeld. Er is een verdachte aangehouden voor het versturen van een brief met het dodelijk gif naar het Witte Huis. Het gaat om een vrouw die volgens Amerikaanse media werd opgepakt bij de grens tussen Canada en de VS. Ook wordt gemeld dat ze wordt verdacht van het sturen van meer gifbrieven, onder meer naar gevangenissen. 15% van de CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door de rijkste 1% van de wereldbevolking, meldt Oxfam Novib naar onderzoek. Tegelijkertijd is de armste helft van de mensheid verantwoordelijk voor maar 7% van de CO2-uitstoot. Oxfam Novib wil dat overheden bij het geven van coronasteun van bedrijven eisen dat ze hun uitstoot omlaag brengen. Het weer. Vandaag opnieuw volop zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Maar omdat er weinig wind staat, voelt het warmer aan. Morgen opnieuw een zomerse dag. Vanaf woensdag meer bewolking en kans op regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit Verkeersupdate. Verkeersupdate. is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 Zin in ZFM. ZFM. Met nu. Opstaan. Pakken worden. And that you can Dat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 Oh yeah, si dice così no? En poi, en poi, che idea, vale idea, non vedi che lei non ci sta. Che idea, vale idea, maliziosa ma saprete nere. Avaga un supermond, bovenop, bovenop, bovenop, bovenop, bovenop, bovenop, bovenop, bovenop, bovenop, bovenop, bovenop, bovenop, bovenop, bovenop, bovenop, bovenop, Ti tengo lei in un gala salei ti fa girare in un mondo senza avere mai le cose che pretendi e scusa in fondo scusa tu che dai een aranciata lei sento una risata Al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata. mi sembrava andata ma ho baciato ho baciata. A un tratto ho agganciata dalle braccia è sgusciata ma guardato l'ho guardata l'ho bloccata carezzata, sul visino sudifata, ma sembrava una patata ho ho frullata, e ne ho fatto una frittata. oh yeah. si dice così, no? e poi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 in cambio There's a light in its place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 Feels so good